Middernacht, het is nu maandag 10 december. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Voor de kust van Zandvoort is een groot vrachtschip in de problemen gekomen. Het schip raakte uit koers, voer over een boei... en een ketting daarvan kwam in de schroef terecht... en daardoor viel de hoofdmotor uit. De KNRM en drie sleepboten zijn vanuit IJmuiden uitgevaren. De bulkcarrier ligt nu zo'n 2,5 mijl uit de kust... en drijft in de richting van Zandvoort. De 20 bemanningsleden blijven aan boord. Volgens de kustwacht lopen ze geen gevaar.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 Dan het weer. Vannacht regelmatig buien. Het koelt af naar 4 graden. Ook komende dag af en toe buien. S'avonds mogelijk met wat sneeuw. Het wordt zo'n 5 graden morgen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht.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 Jan Roos en Jan Heemskerk. Uh, welkom bij de Echte Jannen Radio van Grond. Mijn naam is Jan Roos. En nee, ik ben Jan Heemskerk. Een beeld bij het geluid heb je op echtejannen.nl. En, Echte en je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Jannen Radiospel. Ja, ja. Het gaat telefoonnummers 0800-121. En hey, natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: wij hebben een Nederlandse mannenprobleem. We hebben een wat? Een Nederlandse mannenprobleem. Oké. Okay. Nou, een Echte Jannen, dat ben je of dat ben je niet? Dat is genetisch bepaald. Dus uh, sneeuwt het in de winter 2 centimeter. En kun je daardoor ineens niet meer auto rijden. En staat het hele land vast, zoals gemiddeld Nederlandse chauffeur, dan ben je een ontzettende Johan Jan. Eh, ontzettende Johan Jan, ik heb er deze week weer heel veel uren in die file gestaan hè. En dan gewoon op een weg waar, waar je gewoon kan rijden, want dat was al gepekeld hè. Tenminste, gepekeld. waarom zou je dan moeten peken van twee centimeter stil? Het was stil. wit van het zout. Ach, het is toch niet te geloven, dan gaan we met z'n allen weer remmen. Je kan toch gewoon doorrijden zeg, kanonen, wat een gezeur toch altijd iedere keer ja. in het land. Wij ja, goed, laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Ja! Echte Jan, Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan. Ja, ja daar is hij weer, uh, Geertje Wilders. We hebben natuurlijk geen voetbalprobleem. Althans, dat is niet de oorzaak ervan. We hebben in Nederland een Marokkanen-probleem. Na doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen door drie Marokkaanse jongens, riep Wilders dat het geen voetbalprobleem is. Maar inderdaad, een Marokkanen-probleem. Wat het precies is, weten wij we eigenlijk ook nog steeds niet. Maar de PVV staat wel gelijk op nummer 1 in de peilinglijst van Marus de Blafond. En zo ziet u maar, deze dood is de ander zijn brood. En wat maken we daarvan? Ja, dat is wel lastiger, want iets omzetten naar winst. Ja, ik geloof daar natuurlijk wel in. Ja, maar ja, maar ja aan de andere kant. schuldige grensrechters, zijn dood en misbruiken. Ja, ja maar hij, hij noemt iets. Misschien is dat het wel, ja. is dat het wel... Ik weet hem even niet deze week. Ik ga er maar ook. gewoon maar even ja, door dan. Ja hoor, het lijkt me ook. We gaan even verder met Mohammed Morsi. Ja, daar was ik ook aan oh, voor. Dat wil ze wel zeggen als, uh, nou oké, okay, als jullie het dan echt niet willen... dan ga ik mezelf geen speciale machten geven voordat de grondwet eindelijk definitief is. Het uh, heel zee, zeewierkoekjes eten in Nederland was super. Parabij met de Arabische lente, Jan. Maar voor de realistische mens is er niets anders dan de machtsoverdracht van Mubarak naar de moslimbroeders. Nou, hier hebben we dus Moersi aan de macht nu. En die wilde dus al nu al dictator worden. Nauwelijks uh, is de man aangetreden of hij maatert zich dezelfde voorrecht aan als zijn voorganger. Geen goede zaak, Tahitplein weer vol. Nou. En uiteindelijk zei hij, nou oké, okay, dan doe ik het toch maar nog even niet. Ja. Nou, wat maken we hier dan weer van? Het is wel een lastige dit keer. Ja, want Moersi, ja, dat is eigenlijk weer hetzelfde probleem. Het is natuurlijk wel ja, wat in zit om te zeggen van... geef mij de hele macht maar. dat lijkt me verstandig als echte Jan om de macht te pakken. Nou, dat heb ik eigenlijk nooit. Nee? nee? Dat is een groot verschil tussen jou en mij. Ja. Maar die moersie is weer een mafkees. Nou ja, zeg jij het maar. Het Jan nee, ik vind het Johan. Nou, je hebt gelijk ook. Oh, over Johan gesproken. Jasper S. Ik herinner me nu dat hij zei van... God, dat u mij nog bij wil staan. En toen zei ik nou, iedere advocaat wil je wel bijstaan. Toen zei hij ja, maar ik heb het gedaan. 13 jaar hield boer Jasper zijn mond over de verkrachting en moord op Marianne Vaartstra. En na een DNA-match was hij er gloeiend bij. En tijdens het verhoor vertelde hij na 10 minuten al dat hij deze gruweldaden dus heeft begaan. 13 jaar lang alles en iedereen met je zwijgen benadelen. En dan na 10 minuten huilend toegeven dat je het gedaan hebt. Dan had die man toch veel eerder zijn bek open moeten doen. Nou, ja, het gekke is, dat is natuurlijk zo. Ja. Maar er is een ons een ander geval dat ik laatst van hoorden en dan op een gegeven moment dan heb je het gedaan en denk, oeh, dat is beter. had ik beter niet kunnen doen. Maar goed, ze hebben me nog steeds niet opgepakt. En wat gebeurt er dan in de mensen? Vraag je je af? Zit je dan na twee dagen te denken, ze nou, hebben, zijn we nog steeds niet komen halen? Ook wat? En ik heb het overal al gewassen en het mes is alweer schoon. En dan weet ik veel. En, en, dan, en dan denk je op een gegeven ja, nou ja, om ja, ja, nou vrijwillig naar de gevangenis te gaan, is ook best zo wat. Ja maar wat, kijk, ja, maar wat gebeurt er? Is, ik, ik zit maar mee te denken, Jan. Hè, hey, maar, ja, ik probeer er maar iets van te maken. Ik wel. Maar als ik. Ik zou het nooit doen. Natuurlijk zou ik het nee, nooit doen. Maar, maar stel dat ik iets zou doen waarvoor ik ja, ooit opgepakt word worden en een lange tijd wordt opgesloten. En ik denk: nou, ik heb er toch niet zo zin in. Ik heb al een tijdje mijn mond gehouden. En het begint opeens het geru gerucht. Dat er een DNA-test komt. Dan ben ik weg. Dan zit ik in uh, Noord-Thailand in een ja. van de driehoeken. Uh, een, beetje, een, beetje, een beetje opium te roken. Ja, hoor. nee, dus je vraagt je af wat is er gebeurd dat die man zo stom is geweest. Dat die, zou hij niet nou. gedacht hebben van ik kom, er, ik, kom, ik kom er weer mee weg? Nee, want zijn broer en zijn oom en, en zijn neef die deden ook allemaal mee. Dus die DNA-match zat er sowieso zo, zo, zo, zo, zo al in. Maar ik zou wel de pleiterik maken. Ja, als je 13 jaar al ermee rondloopt. Ja, dan kun je net zo goed in Thailand er toch ook mee rondlopen. Je niet staat er nou? ook geen zak van. Nou, in ieder geval, nee. het is een enorme Johan. Wat, wat, wat, wat, wat een mafcase! Zo nou. is het. Nou, zover willen we zeker niet gaan bij covid -19. Met pijn in het hart heb ik besloten terug te treden als staatssecretaris van Economische Zaken en mijn ontslag aangeboden aan Hare Majesteit de Koningin was ik nou toch vandaag dat het eigenlijk een beetje kwam... omdat hij heel erg boosaardig had gedaan... tegen de PVV-delegatie in de, in, de, in de Staten Gelderland. En dat die hem dus teruggenaaid hebben door dit aan het rollen te brengen. Ja, teruggenaaid, teruggenaaid, teruggenaaid. Bolletjes bonnetjes en bonnetjes, Jan. Bolletjes en bonnetjes. Nou, het gaat dus lekker met Rutte 2. En als de premier nog niet genoeg ellende aan hoofdje heeft... kon de eerste staatssecretaris alweer opstappen, Jan. PVD-jaren Koverdaas heeft, zoals je net al zei... heel vorstelijk gedeclareerd als provinciebestuurder in Gelderland... Cigaretjes, cognac, whisky, 30 ruggen aan chauffeurskosten. Nou ja, eh, niemand wist ook waar hij woonde. Huis in Zwolle, huis overal. Gewoon, wat uh, die de man, de man overal uit. Ja, ja, een echte nivelleerder. Dat in je wel zien. Nou ja, kopje kop, koze in eraf. een kopje. hey ko. Uh, je bent een... Johan. Een enorm Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Van journalist tot communicatieadv communicatieadviseur tot politicus. Je zou kunnen zeggen dat onze hoofdgast zijn ziel in stukjes heeft verkocht. Maar zo zijn we niet bij de echte Janne. Nee, nee. Wij heten hartelijk en vol bewondering. Welkom, onze hoofdgast. Het lid der Tweede Kamer, de Staten-Generaal voor de VVD. Niemand minder dan... Ton Elias! Dag Tom. Welkom, Tom. Goedenavond. Ja, eerst de recht. Wat een Maar Wat drukt Ja, dat druk, ja, oh, ja, ben je niet Voor oh, rust in op dit programma. Hoe is het ermee? Het is uitstekend. De kerstboom staat. Ja. Oh ja, heb je, je, me je, je hem vandaag neergezet? Jazeker. Uh, vaste prik, ieder jaar, met de kinderen, veel te lange boom, achterklep open, ja. uitsteken, oh. ja, ja. en naar binnen, en dan kan de ruzie beginnen. Hè. Ja, dan wordt dat ook geëtterde en is er ook een thema in huis, Elias. Nee hoor, de boom moet staan en al die ballen moeten erin. en die licht, ja, ja, uh, Gewoon die, die kerstdoos die elk jaar weer van Zolder komt. Zie je dat, de kerstdoos? Nee, ja, te... niet ieder jaar een oh, nieuwe doos natuurlijk. Dat, dat kunnen ze bij de familie Pfft. Roos meteen. Nou, inderdaad. Betalen, zeg, maar ik heb, ja, nu weet je misschien, hoe weet Elia's maar ik liep net al te zaan. Mijn vrouw komt dus weer thuis met een hele dure... Ja, dat moet wel een Noordman zijn. Ja, maar, waarom? Wel het, maar dan zegt ze, ja, ik heb ook ballen gekocht, want we hebben dit jaar een ander thema. Een ander thema, Jan! Ja, nou ja, wij ook, armoe. Ons thema is gewoon kerst en die ballen gaan al een jaar of tien mee En iedere keer komen, komt er wel een doosje bij wat er sneuvelt wel eens wat Maar een ander thema dat komt er niet in hoor Nou, Ik ook wel, nou over ballen gesproken, we gaan even wat actualiteiten doornemen Don De PVV de grootste bij de Hondan in de peilingen uh, Wat denk je, hoe komt dit? Zijn er verkiezingen volgende week? Nee, maar... Eh. Wij, wij zijn inmiddels gewend om dit een beetje te beschouwen... als een hele voorzichtige barometer... van wat het de afgelopen week al is gebeurd. En wij weten ook wel dat jullie natuurlijk een heleboel zetels hebben... en lang niet die 23, waarvoor je nu... of 22 zelfs. 22, Waarvoor jullie nu in de peilingen staan. Maar wat voor signaal zou de bevolking hier afgeven? De gepeilde bevolking? Ja, ik geloof dat we niet zo vreselijk veel op die peilingen moeten letten... de komende twee jaar, eerlijk gezegd. Ja, dan zou ik ook zeggen dat je gehalveerd bent. Nee, ja, dat is niet leuk. En uh, als ze goed staan en het is verkiezingstijd... dan uh, zijn we er wat uh, enthousiaster over, dat weet ik ook wel. Maar er zijn, uh, tenminste als het aan mij ligt... de komende twee, drie, vier jaar geen verkiezingen in Nederland... en dan heeft het pijl ook niet zo vreselijk veel zin. Een ja. nieuw kabinet, dat aantrekt. In die zaaltjes waar al dat gedoe was, hè, waar ik natuurlijk ook naartoe moest als VVD... heb ik wel gezegd, luister nou eens. Als je met je overbuurman, aan wie je eigenlijk een hekel hebt, gedwongen bent om een caravan te kopen, dan moet je niet raar staan te kijken... dat het niet helemaal je type is en al helemaal niet dat het je kleur niet is. Nou, maar hij rijdt het... wel. En uh, het allerbelangrijkste is, en dat meen ik oprecht... dat we moeten zorgen dat we in Nederland de crisis bestrijden... dat we zorgen dat de staatskas op orde komt. Die deal hebben wij met de Partij van de Arbeid kunnen sluiten. En als wij nu in de komende jaren aantonen dat dat ook de goede weg is geweest... dan moeten we ons op dit moment van die peilingen niet zoveel aantrekken. Maar dat is een beetje vreemd, want ik, heb, uh, ik spreek wel meer uh, mensen... van de VVD Tweede Kamerfractie. En die zeggen, wij kijken op dit moment wel heel erg naar die peilingen... omdat we ons helemaal dood zijn geschrokken. Ik weet niet wie, wie vanuit de fractie je dat zegt, vertel mij eens. Ja, Volgens mij ga, is dat niet zo. Ik ga je, je bent zelf toch ook uh, parlementair journalist geweest? Dan zou je geen bronnen te prijsgeven zomaar. Nee, maar ik, ik kan me niet voorstellen dat mensen dat tegen je zeggen. Want wij zijn ons er heel goed van bewust dat bij de start van dit kabinet... Uh, dit kabinet geen populaire dingen aan het doen is. Nee, prima, maar halveren, dat is nog nooit gebeurd in de, op deze grootte. Jawel hoor. We hebben ooit op twaalf zetels gestaan. Ja, maar toen stonden en, jullie daarvoor en, niet, op 24 en, en, een paar weken daarvoor. En, en, en ervoor. het CDA uh, had, uh, wat was het, 54 zetels. Ja, maar niet binnen in... een paar weken van 42 nou, naar 22. hoor, in 1994 duikelde het CDA met, met dezelfde cijfers omlaag... toen daar een crisis over de AOW uitbrak. Dus uh, ik poets het niet weg... Maar om er nou zo uh, opgewonden en tobberig over te doen... als jullie uh, proberen mij uh, nee, te laten Nee, eigenlijk alleen maar omdat nee, je daarvoor ik, vond... Uh, ik, dat, uh, dat het PVV uh, zo'n uh, zo zo upswing maakt. Ah. Dat, dat was eigenlijk meer de vraag. Ah, ja, weglopen en schreeuwen van langs de zijlijn... dat uh, levert kortstondig iets op, kennelijk. Maar uh, voor de langere termijn moet ik dat nog zien. We gaan het straks uh, meer over de partij hebben... Uh, we gaan ook nu natuurlijk even over andere partijen hebben. Nu uh, wat over de actualiteit hebben. Ja, die staatssecretaris uh, Verdaasje is dus afgetreden. Uh, mist u hem erg? Nee, want ik deed geen economische zaken. En zeker niet onder de landbouw. Maar als mens... Ja, nou, ik heb hem twee keer uh, gezien en uh, gesproken. lijkt me een aardige vent. En volgens mij was hij ook zeker uh, heel competent en, en van plan om er echt iets goeds van te maken. Nou ja, als je competent bent, dan uh, zeg je natuurlijk niet uh, na twee maanden, jongens, ik stop ermee, want ik heb nog wat lijken in de kast. Nog minder, na één maand en één dag. Nee, hij heeft uh, aantoonbaar uh, niet uh, de juiste informatie gegeven aan de uh, formateur. Ja. Nou, en dat betekent dat je in Nederland moet, moet opstappen. Dat Wat? heeft hij dus ook gedaan. Had premier Rutte niet uh, beter het sollicitatiegesprekje moeten doen? Nee, want hij heeft volgens mij, dat heeft hij in het Kamerdebat ook omstandig uitgelegd... hij heeft hem gevraagd, zijn er onregelmatigheden en zijn er dingen die niet in orde zijn? En als je dan uh, niet eerlijk antwoordt... Ja, dan zijn de gevolgen voor jezelf. En dat is dus ook gebeurd. En het werkt het systeem. Maar het is toch een beetje uh, op een niveau dat je aan iemand gaat vragen: zijn er nog on onregelmatigheden? Nou, dat ben, nou, dat, dat, dat moet je, je toch gewoon laten onderzoeken? Nee, dat ben ik echt niet met je eens. Ik heb zelf een bedrijf gehad. Als ik mensen aannam, dan ging ik ze ook niet door de recherche laten, laten, laten uitkloppen. Nee, maar die gaat op mijn staatssecretaris. Ja, maar dat, uh, het feit of iemand zijn declaraties fatsoenlijk invult. Dat is toch niet iets dat je... Nou, zelfs de IVD komt er volgens mij niet eens achter als je dat uitvloeit. Nee, zo, maar het Als je, je iemand vraagt, zijn er lijken in de kast? Zijn er problemen? Dat vragen, dat, dat vragen ze aan iedereen. Ook als je je kandidaat stelt voor de Tweede Kamer. En als je dan uh, iets verzwijgt, of iets anders voorstelt... of iets achterhoudt, of iets niet vertelt... En ja, dan ben jij toch echt degene die dat niet goed heeft hey, gedaan. En dan, dan ben denkbaar... jij ook degene die de consequentie daarvan moet dragen. Nee, dat... het... zo, zo. is het nee, Maar, maar... Zou, zou het zo denkbaar zijn geweest als die vandaag had gezegd... Dat Rutte, ja, nee een beetje gezolen, maar er ligt wat gezeik bij me in, in, in Zwolle over... dat uh, declareergedrag, ik heb Whisky gedeclareerd en dat ik niet moet doen... Uh, zal ik schoon schip maken, mag ik dan nog aan boord? Of is het dan ook... Uh... Nou, de, ja, dat weet ik niet, ik zit niet bij die gesprekken... maar als die man maar, maar, zou, ja, als die man ja, zou ja, hebben gezegd... ik weet het allemaal niet, theoretisch... Uh, ik ging vanwege privéomstandigheden naar Zwolle... maar vanwege weer andere privéomstandigheden... Uh, uh, zei ik maar liever dat ik naar Nijmegen ging. En dat blijkt nu allemaal straks verkeerd uit, de rol, het uit te vallen. Als ik dat verschil naar nou vergoed, kunnen we het dan afronden? Dan zou ik me kunnen voorstellen dat daar nog wel... Over te spreken zijn. Ja, maar nogmaals, dat is puur theoretisch. Ja, ja, die komt er ook ik, niet achter. Nee, maar in tijden van crisis, uh, op die manier omgaan met belastingpoet dat valt gewoon niet zo heel erg lekker. Nee, dat maar, je tegen iedereen in nee. het land zegt, uh, het uh, broekriemetje strak trekken... en je Joppie de laat zich alle kanten heen en weer chauffeuren. Nee, nou ja, maar luister eens, daar, daar moet je mij niet op aanspreken. Ik, ik doe dat niet. Uh, ik heb nee, de ik spreek er niet op aan, maar omdat... Da, da, da, he, dat er zo vaak van... Nee, ja, maar, het ik, valt wel mee. Dat nee, toch? dat zeg ik niet. Nee, nee, dat zei ik niet. Ik zei, als je dat soort dingen doet... En als je er niet correct over informeert, dan moet je niet raar staan te kijken... als je daar vervolgens de hoogste politieke prijs voor betaalt. En dat is afnokken. Nou, dat is hier gebeurd. Nou, eigenlijk zou, uh, zei, het, uh, Diederik zijn nog van... Uh, van uh, ja, als hij nu gelukkig maar zijn leven beter dan komt het misschien wel een tweede kans. Dat was een beetje het afscheid van... Uh... Dat heb, ik niet, dat heb ik niet gehoord. Nee, ja, dat nee, heb ik, ik ook niet gehoord. Ja, ik wil. Ja, heeft ja, Diederik jou even uh, opgebeld? Nee, gewoon de uh. radio, Jan. Af en toe radio luisteren, eigen zender. Ah, ja, maar, nee. Jan, Jan loopt dan door die wandelgangen. Ja, uh, ja want, uh, loopt uh, VVD-kamerleden ja, om uh, intimiteit ja, nee. te ontfutselen. <laughs> Rutte Sorry. die uh, uh, heeft al wat tikkies gehad. Uh, je kan zeggen, ja, dit is natuurlijk het uh, probleem van Varda zelf... En dat is misschien wel een probleem voor, zijn, voor de roverhoofdman Samson. Maar dit is natuurlijk ook een beetje uh, een kappie voor Rutte 2. En dat is toch voor premier Rutte toch niet lekker... dat er iemand uit zijn club valt terwijl hij van die rooie is. Maar toch. Nee, natuurlijk is dat niet goed. En dat, is, dat, dat, dat ziet er ook beroerd uit. Maar ik vind niet oprecht dat je dat aan de premier moet, uh, moet verwijten. En ik, nee, ik, vond ook, ik vond ook zijn verdediging tamelijk sterk in de Kamer. Hij was ook... Hij werd ook een beetje... Uh, Pissig? Mag wel zeggen? Ja, midden in de nacht, We zeggen hier van alles, bijvoorbeeld nou, uh, okay. hij werd verdingen. ook een beetje pissig toen uh, het verwijt een beetje naar hem toe ging. En hij zei, ja, maar ik heb er gewoon helemaal geen enkele behoefte aan... om iemand die al de conclusie getrokken heeft dat hij op moet stappen om die nog een keer een trap na te gaan lopen geven. Dat is, dat vond ik wel chique, eerlijk gezegd. Nou, ja. mooi toch? Een chique premier is toch ook wel een keer leuk. Hey, uh, over, over chique gesproken, Het is zo'n pijnlijke. De Europese Unie moet weer een symbool van hoop worden. Dat heeft die, die, die Herman van Rompuy gezegd... tijdens het de, de Nobelprijs van de Vrede dingetje. Nou, daar gaat hij morgen dus heen. Hè? Dus voorafgaand daaraan. Ja, hij maar... gaat met onze vrienden Schultz en, en volgens mij ook met die, met die Italiaan. Russo, en dan gaan ze met z'n drietjes gaan ze onze prijs van hij, ons allemaal. Hij zit al in Oslo, hoor. Ja, nou, ja. vandaag. Nu dan. Gisteren al, op zondag al. Wat nee, misschien... nou, nou, ja. maakt niet uit waar die, waar die, waar die, waar die, waar die mafke... Eh, dat mag ik niet zeggen, waar die meneer zit. Dank u wel, meneer ja. Hé, eh, De Nobelprijs voor de vrede ophalen als Europese Unie... Je schaamt je toch helemaal kapot, niet? Nee, ik niet. Ik, ik ben, ah, ah, uh, Niet? Nee, nee, nee. nee. Er zijn, ah. nee. Er zijn, Echt? Nee, er zijn een heleboel niet? dingen. Europa moet niet uh, te hard rennen en niet te ver gaan. De Nobelprijs voor op... de vrede? Nee, jongens, nou even serieus. Ben ik ook. Hoe lang geleden is het nou nog dat je niet naar Portugal... niet naar Griekenland, niet naar Spanje met goed fatsoen met vakantie kon... omdat daar dictators zaten? Dat is echt nog maar 30 jaar geleden of zoiets. Ja, en dat is de EU er niks mee te maken. He? He? Nou en of. Europa, het feit dat er in Europa niet gevochten is... dat die landen zich tot democratieën hebben ontwikkeld... heeft te maken met het idee van... Europa. En toen, toen Frankrijk ermee ophield, Spanje, maar ze hebben helemaal geen idee maar, van de één Europa. Je hoeft niet een voorstander van een federaal Europa te zijn om de onmiskenbare voordelen van de manier waarop dat continent zich heeft ontwikkeld en in politieke vorm van, van, van, van, van samenhang heeft gekregen uh, te veroordelen. Ik ben daar echt helemaal niet zo negatief over. Maar, absoluut maar niet. juist door. En het is iets anders dan dat je zegt. We moeten allemaal de vlag opgeven en de Europese vlag op ons dak zetten. En uh, dan mag in onze staatskast worden gegrabbeld... om uh, zwakke landen uh, koet kakkoet en zonder voorwaarden overeind te houden. Dat, is, dat, dat moet je niet door elkaar Maar het vredesverhaal dat moet je niet door, door, door pro-EU, uh, maar ook door, door de anti-EU. Ik bedoel, de, de, de nazi's marcheren in Athene op het moment. Ja, dat in Griekenland een volstrekt idiote anarchistische partij opstaat. Ja, 20% dat... willen erop stemmen. Dat is, maar dat, dat moet ik nog maar zien hoe dat voor de lange termijn gaat beklijven. Dat, dat, dat, dat vind ik niet te vergelijken met de historische ontwikkeling die zich vanaf ja, 1945 in Europa heeft ontwikkeld. Die historische ontwikkeling is dat daar dus uh, zwarthemden met, met swastika-achtige symbolen rondrennen en, en buitenlanders in elkaar mm. timmeren Vanwege de EU? Ja, en het, de vraag is dus zeer uh, of die er over twee jaar nog zullen zijn. Nou, we dus hoop dat van niet. Nee, ik hoop, natuurlijk dat hoop niemand. Maar de, de vergelijking met wat ik net zei, die lange historische beweging van Europa. Nogmaals, ik ben daar helemaal niet zo negatief over. Zonder dat ik nou ineens op de banken sta voor, maar dat zei ik al, voor een federaal Europa en allemaal uh, je de nationaliteit uh, uh, prijsgeven. Wat nou, laten we daar zo nog, ja. vooral nog even verder over hebben, Ton. We praten een beetje verder. Maar het, het is nu even tijd voor. Een stukje rust, een stukje reflectie, ah, een stukje Zen Master in de Eter... met La Vie en Roos. La Laten we het eens hebben over echte problemen. Dan heb ik het niet over een voetbalprobleem of Marokkanenproblemen. Ik heb het over het allergrootste probleem van dit land. Hysterie. Een beetje sneeuw in de winter... Wat zeg ik, een paar centimeter sneeuw in de winter en de boel ligt plat. Code oranje. Onze nationale kleur staat voor het hoogste staat van hysterie. Niemand kan meer normaal autorijden en alle wegen staan vol. Het is nauwelijks glad en de ruitenwissers halen de poedersneeuw van je vooruit. Maar toch allemaal remmen en stilstaan. De treinen rijden niet meer. De sneeuwdienstregeling is weer van kracht. Dat betekent minder treinen en langere wachttijden. En waarom? Er ligt nauwelijks iets op de rails. Alleen al door het idee dat het gaat sneeuwen, krijg ik al dagen geen ochtendkrant meer. De krantenjongen vindt het blijkbaar te gevaarlijk om te fietsen, terwijl de wegen prima begaanbaar zijn. Ik bracht mijn dochter naar school, maar de klas was half leeg. Half negen, niemand aanwezig. Want omdat er een paar vlokken sneeuw zijn gevallen, brengen ouders hun kroost opeens een kwartier later naar school. Terwijl ze om de hoek wonen. Samenvattend kom je erachter dat er bij een paar millimeter sneeuw de boel hier niet meer normaal kan functioneren. Hoe zijn we dan in dit landje in hemelsnaam in staat om hun echt probleem aan te pakken? Als het een keer echt misgaat. Ik denk dat we dan weer in de middeleeuwen terechtkomen. Dat we dan allemaal paniekerig in de kelder zitten te trillen van angst. Want als je al niet meer kan functioneren als het sneeuwt in de winter, kan je zeker niet functioneren bij echte calamiteiten. We zijn een natie van natte winden, slappe happen en broekenpoepers geworden. En dat is het grootste probleem van dit land. Ja. Yeah. Kwaliteit, mensen. Zo kan het ook. Nee, snap je het ook allemaal? Ja. Ja, Ton Elias is hier namens de VVD-woordvoerder Verkeer en Luchtvaart in de Tweede Kamer. Dat is natuurlijk een fascinerende kost waar we het namelijk ook zeker over gaan hebben. Maar eerst praten we nog even verder over VVD en Vaderland. Onze hoofdgast, de veelzijdige communicatiedeskundige, Ton Elias. Want veelzijdig is hij zeker weten. Ton, welk kamp zit jij nou precies bij de VVD? De rechtsliberale of meer de strandbal? Standbal, wat is dat? Nou, dat je meewaait met alle winden. <laughs> nou, dat laatste, daar hebben ze me nog nooit van beticht. Nou, dat uh, en dat nee, het hangt heel erg van het onderwerp af. Als het over uh, economische onderwerpen gaat... of over uh, misbruik van uitkeringen en zo... dan sta ik volgens mij redelijk rechts in die partij. Maar als het gaat over euthanasie en liberale vrijheden... dan sta ik, als je dan zo nodig in, in hokjes wil denken... tamelijk links in die partij. Dus volgens mij ben ik niet zo erg in een hokje te vangen. En heel veel uh, VVD'ers niet, trouwens. Uh, een van de VVD'ers die nu heel veel op uh, een strandbob ging te lijken... is premier Rutte. Wat is uw vraag? Vindt u dat ook? Nee, dat vind ik zeker niet. Nee, dat kan ook niet, want dan ben je, je werkloos. Nee, maar... hoor. Nee, Meneer maar... Rutte heeft niets met mijn werk te maken in de Tweede Kamer. Nou, hij is toch de grote baas bij de VVD? Hij gaat niet over mijn kamerwerk. Nee, precies. Maar u wordt dan een gesteld. Nee, hoor. Niet door hem. Maar als u nee, nee, okay. niet toe in staat? Nee, begrijp ik wel. Maar als, als u de grote baas nu hier nu als een strandbal gaat typeren. Dan, nou, eh, nou, als ik kritiek heb op het kabinet, dan heb ik kritiek op het kabinet, of dit nou Rutte is of mevrouw Schultz. Ik heb laatst gezegd tegen mijn partijgenoten. Maar dat is totaal niet ter zake dienende. Want ik sta daar namelijk als Kamerlid eh, Melanie Schultz. Als u volgende keer een brief aan de Kamer schrijft... zou u er wat minder warrig verhaal van willen maken... en gewoon antwoord willen geven op de vragen. Want daar staan wij als Kamer voor. We staan hier niet voor Piet Snot. Nee, dat is wel begrijpelijk. Nee, maar u nee, ook de politiek dus, leider nee, maar, ik van ik uw partij. Ik protesteer tegen het gemak waarin wordt gedaan... alsof Kamerleden als schoothondjes achter een kabinet aanlopen. Want dat is nee. in ieder geval bij mij niet het Maar ik heb het nou, niet over Rutte het kabinet, hier... ik heb het over de politiek leider van de partij. Ja, nou, als die man een fout maakt, dan benoemen we die fout. Dat is vrij simpel. Maar je de enige niet, want en dus, afgelopen... nou, Maar dus als het gaat om, om strandbal, in uw terminologie... Uh, ik ken Rutte als een buitengewoon doortastende en lastig man. Ik denk dat er weinig mensen zijn die weten dat hij snoeihard kan zijn. Maar dan ook werkelijk snoeihard. Uh, dat bewaart hij ook voor binnenskamers en voor uh, spaarzame momenten als het nodig is. Uh, er is zeker nu allerlei ophef. Ik las gisteren een uh, groot verhaal in NRC Handelkamp... Nou, ja, waarin, ja. waarin de verzamelde oppositieleiders, ja zo kan ik het ook... waarin alle oppositieleiders uithaalden... het is natuurlijk nadrukkelijk de bedoeling van een aantal om dit kabinet in een vroegtijdig stadium pootje te haken. Dat mag. Dat mag men proberen. Van nou, politiek, ik, ik, vanuit, politieke, vanuit politieke overwegingen. Ja, maar maar goed, goed, ik, vond, ik, vond, over. ik vond de manier waarop dat gebeurde gisteren in die krant... voor Nederlandse begrippen ongekend op de mand gespeeld... Uh, en wellicht uh, uh, luidt het nieuwe verhoudingen in... maar het zal dit kabinet niet van de rit brengen. Maar dat ik had voor mij vast. Jij bent natuurlijk ook communicatiedeskundige. En, en, en wat Rutte ligt natuurlijk niet... nu voor het eerst afgelopen zaterdag ineens onder vuur. Het gaat al een tijdje lang door... en dan heeft hij natuurlijk zelf een beetje in de hand gewerkt... door wat onhandigheidjes. Wat is nou het devies voor hem? Bukken en, en wachten tot het overwaait? Wat, wat zou jij zeggen? Nee, niet bukken en wachten tot het overwaait. Ten eerste het probleem benoemen als het er is... Um, en ten tweede, en dat is in dit geval dat de verzamelde oppositie zich gevonden heeft... ook al zijn het dan, wat is het, negen verschillende partijen... in de ballen op de premier spelen in de hoop dat het kabinet uh, voortijdig mislukt. Ik voorspel dat dat niet zal gaan gebeuren, dat dat niet gaat lukken. Um, en dus gewoon aan het werk, nee, aan het werk. Het en dan dat... is het buitengewoon pijnlijk. En daar ga ik ook niet van weglopen. Als er ineens een staatssecretaris onderweg uh, uh, verloren gaat... Het is, het, is, het is buitengewoon beroerd hoe de start is geweest... met uh, dit kabinet over die inkomensafhankelijke zorgpremie. Dat gaan we allemaal niet, niet, niet doen alsof het niet gebeurd is. Meneer Elias, maar, maar ik begrijp heel nu goed. Nu aan de slag. Ja, ik begrijp heel goed. Nu aan de slag. Dat, en, dan, en dan trekt dat over. Ja. En, dan kan, en dan kan men nog zo hard daartegen aanduwen. En ook tegen de persoon. Maar de man heeft een ongelooflijk incassering. Maar wat u nu doet is natuurlijk... Uh, u slaat iets over... Kijk, bij mij weten het niet. Ja, bij, bij mij weten het wel. Want u zegt namelijk, uh, begrijpelijk dat stukken in de NRC... er wordt opgebouwd door de oppositie, die wil Rutte laten vallen. Er is dus één reden waarom Rutte zeker niet moet vallen... is omdat dat voor de, fine, voor, voor de VVD funest zou zijn. Waarom niet die oppositieleiders hè, van die andere partijen stemmen op de VVD... maar een man zoals ik stem op de VVD. Maar niet meer. En zoveel, hè, daarom zegt u die peilingen, die doen er niet meer toe. Die doen er wel toe, want uw achterban heeft geen behoefte meer aan die partij. Waarom? Het strandbaleffect. Rutte heeft in uh, Rutte 1 de liberale waarde uh, cadeau gedaan. En in Rutte 2 uh, krijgen we opeens het, het werken moet lonen verhaal. Is pleiten en uh, we staan voor de hypotheek. Dus, dus aan, de twee redenen waarom je de VVD stemt, is liberaal. En je moet gewoon werken. En als je werkt, dan verdien je geld. Doe je geen moer, dan heb je een stuk minder. Nou ah ja, we gaan, zijn aan het nivelleren geslagen. Snapt dat u? u? On... Nee. Is dat u ik snap geloof... niet? Je nee, dat... snapt de achterbal niet. Ja, die weglopen. Jawel, nou, misschien had ik, zich... ja, maar... ik antwoord geven op de vraag. Jazeker. Ja. Het is u dus ontgaan dat mensen in de bijstand niet uh, uh, extra uh, erop vooruit gaan als ze meer gaan werken. Dus dat verschil is er wel degelijk als je, als je werkt. Uh, Nivelleren is niet fijn, is buitengewoon beroerd. Het is een compromis, dat hebben we moeten sluiten. Dat hebben we gesloten met de Partij van de Arbeid... om te zorgen dat wij de economie vlot konden gaan trekken. En ik ben ervan overtuigd dat mensen zoals u... over drie of vier jaar als er verkiezingen zijn... en als we ervoor hebben weten te zorgen dat de boel weer een beetje... daar hebben we trouwens ook internationale meewind voor nodig... die er nog niet aan ziet te komen, maar oké. Okay. Het is ook een kwestie van beleid en bezuinigen en doorzetten. Ik ben ervan overtuigd dat mensen zoals u die nu zeggen... van uh, uh, ik geloof niet meer in die club op dit moment... dat die terugkomen op het moment dat bijvoorbeeld... Die huizen, bijvoorbeeld die huizenmarkt op gang begint te komen. Dat op een normale manier die doorstroom op gang begint te komen. Dat dat beter gaat lopen. Huizenmarkt? En, ja, natuurlijk. Maar hoe ben je nee, dat? Je de, de, de beleidsmaatregelen die er nog aan gaan komen... He, we, we ogen in ieder geval, ik ben geen specialist op dat gebied... maar om te zorgen dat die vastzittende markt loskomt. Als de economie een beetje gaat draaien ja, meneer, meneer, en dat gaat gebeuren... dan ben ik ervan overtuigd. Dat, uh, maar dan zijn we een paar jaar verder, dat geef ik toe. Ja, dat, ook mensen zo, dat ook mensen zoals u, ja maar politiek is voor de lange termijn. Ja, als je alle, nee, als, als, als, als de economie als weer je, als een dolle draai in de en als we als hebben je, niets meer aan de hand, ja, dan, dan, dan, dan, dan maakt het inderdaad niet meer uit. Die, als je als politicus alleen maar doet wat de kiezers op dat moment... van je vragen en van je verlangen... dan word je inderdaad een partij zoals Wilders, die een end meebleert, ja, die, weg, die wegloopt als het erop aankomt. En daar heb je voor de lange termijn helemaal geen zak aan. We nee, ja. begrijp ik wel. Maar ja. als je ja. een ja. liberale dat dat partij stem, dan wil ik wel <laughs> ja. dat ze liberaal zijn. Ja, ja, dat is ja. maar goed, dat is één. Maar, maar dat zijn wij ook. Ja, maar dat is één niet. Maar u bent A eerder dit gesprek, komt u, komt u erop en zegt van... nou ja, we zijn het meer en meer gedwongen om samen met de, de, de boze overbuurman een caravan te kopen. Ik vraag me bijvoorbeeld ons heets af... Zo, is dat metafoor, een... daarvoor, hè? Ja, dat begrijp ik. Maar is dat niet ja. een fatale vergissing juist? Misschien moet je wel... Misschien dat je alles wil kunnen doen. In de oppositie gaan zitten vier jaar lang. Ja. Of in godsnaam dan maar weer het anders. Maar uitgerekend met die klootzak van een overbuurman. Iets, iets, anders, iets anders was er niet. Dus nou ja. De oppositie was het enige alternatief. En dan zeg ik, ook in die zaaltjes... en ook nu tegen u... prima, dan hadden wij nee gezegd. Ja. Maar dan gaat u met mij mee om over een half jaar tegen ondernemers te zeggen, de vennootschapsbelasting is naar 45% gegaan, de inkomstenbelasting is naar 80% gegaan, dankzij het kabinet, SP, Partij van de Arbeid, ja, GroenLinks, de lucht van gebeurt. de dieren erbij, noem ja, het maar op. Ja, dat het. was het alternatief. Ja, Dat geweest. weet ik, maar wat er nou, nu gebeurt, dus, krijg, je dus een, krijg, je dus een, krijg je dus, een, nu krijg je dus een, een kabinet waarvan wij inderdaad zeggen als eenvoudige, voormalige stemmers, van nou jongens, consumeren, economie aantrekken, de groeten, wij kruipen onder een dikke deken en wakken tot het overwaart. want elke Dag, kan ons weer iets treffen ja. waar we niet op rekenen. Maar dan, omdat... zeg ik dus, dan zeg ik dus: het alternatief. vertel mij maar wat het alternatief geweest was waar je blij van was. Nou, Goeien, dat, maar die linkse, dat geen, was, was geen alternatief geweest. Was blijven, maar ik word hier ook niet blij van. Dat begrijp ik. Maar blijven. het was nog veel erger geworden als er een puur links kabinet was geworden. Maar was dat nee, nee, Ik vind dat je dat kan uitleggen aan onze achterban. En al helemaal als we zorgen dat we de tijd hebben om stevige en belangrijke maatregelen te nemen en door te voeren. En daar is Rutte mee bezig. En ik ben ervan overtuigd dat uh, met zijn incasseringsvermogen... en noem het allemaal maar op... Het zal lukken om Nederland weer op de rit te krijgen. Dat ben vind ik het, echt van Ik zou het ook knap vinden. Ik denk, ik zin erop nog Blijf toch maar denken. Ik blijf bij die boze buurman aan de overkant. Er woont nog een akeligere buurman bij. Dan weet ik in ieder geval dat ik tegen de kinderen moet zeggen. Dat ze niet moeten voetballen in die buurt. Want als de bal daar in de tuin gaat steken, is het hem lekker. Maar nu heb ik een ja. aardige buurman. Dan denk ik, ah, oh, ik kan wel een beetje voetballen. En die steekt nu ook mijn bal al lek. Dan gaan we de verkeerde kant op, in Ehlers. En dat moet je misschien niet willen. Vertel mij maar met welke uh, andere partners we. Anders nou ja, het kabinet wij. Nee, maar maken. dat hele linkse kabinet, dat zat er toch helemaal niet in? Nou, nou en of. Zij waren al met tellen. elkaar aan het praten. Ga maar tellen. Het was het enige alternatief. En is dat is en... de enige mogelijkheid. Maar, is het, maar, kijk, dan, maar dan zegt u, hè, wij, wij stellen het landsbelang boven het partijbelang. Zeker. Eh, en dat zal op de lange termijn ook worden gewaardeerd. Eh, maar als dat dus betekent dat eh, we nu een kabinet krijgen. Een moeilijk kabinet, hè, dat is zo. Want u zegt, uh, die, die, die PvdA is niet wat wij zouden willen. Ho ho, wacht even. Het is een zakelijke deal. En tot nu toe komen zij hun zakelijke afspraken ja, uitstekend Maar U heeft net een het meestal voorgebracht dat het een boze buurman is. Dan ben je ja, er nee, niet blij mee. In ideologische zin. Als je dat verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid leest... daar word je als rechtgeaarde VVD er niet blij van. Maar daar is nou geen ja, deal voor. Je daar heel veel van uit op dit moment. Dat is niet waar. Moet u eens kijken wat gaat er gebeuren. Over een half jaar komt de socialistische uh, vicepremier Asscher... met een wetsvoorstel naar de Kamer waarin hij voorstelt dat mensen die niet solliciteren... en niet hun best doen, geen uitkering meer krijgen. En dan moeten ze gaan solliciteren, dan moeten ze naar een loket... en dan moeten ze aantonen dat ze gaan solliciteren... of dat ze gesolliciteerd hebben. En als ze dan ook nog eens een keer geen fatsoenlijk Nederlands spreken... dan krijgen ze die uitkering ook niet. Moet je kijken wat er dan bij de Partij van de Arbeid gebeurt. Dan gebeurt er precies hetzelfde als wat wij twee maanden geleden hebben meegemaakt. Nou, hebben we dus dat... Aan twee kanten hebben we dus toch een horror scenario. Nee, nee, Allebei is... de partijen nee, leiden dan toch? Nee, nee. U krijgt een goede flikker. De komende vier jaar, omdat u zegt... Ja, sorry, maar wij, de ja. hogere middengroepen, middengroepen... Ja. gaan we alleen maar betalen. En dat hadden we niet verwacht ja. van jullie van ja. de VVD. En die mensen bij de PvdA die zeggen... Nou, dat zijn lekkere socialisten. Ja. Die steken de bijstandsrekers nee, in brand. Dat, he dat heet het maken van een... Kompromis. Als je de moeite zou nemen om het hele regeerakkoord te lezen. Oh, dan is er het gekomen al hoor. Nee, maar, dan, maar dan, dan zul je zien dat er een groot deel VVD-beleid in zit. Alleen dat deel is toevallig nu nog niet aan de orde gekomen. Dat zal in de komende twee, drie jaar gaan gebeuren. En het is beroerd voor ons dat het begonnen is met dat nivelleringsverhaal. Dat geef ik toe. Nou, het is maar, begonnen maar, met de, natuurlijk die, die inkomensafhankelijke zorgpremie. Nou ja, dat zeg ik niet wel eens. Nou, Via is die inkomensafhankelijke zorgpremie. Want Bos heeft toegegeven dat dat een politieke eis van hen was... Ja. om ervoor te zorgen dat die nivellering tot stand kwam. En het instrument was nog beroerder dan ja. waarmee het nu gebeurt. Rut heeft daarvoor ja. zijn, ook zijn seksuus aangeboden... Wat het was wel heel slecht bedacht. Het viel uiteindelijk veel slechter uit... dan vooraf in de berekeningen Ja, nou, Is het vooraf dan echt wel berekend? Jazeker zeker. Wel. Maar door wie dan? Nee, die, de groepen die meer dan 4% gemiddeld... erop achteruit gingen... bleken veel groter te zijn dan eerder werd, ver, werd verondersteld. En dat bleek pas bij die brief van Asscher... wat was het, uh, anderhalve week op donderdag... nadat het kabinet... Uh, was gepresenteerd en toen is ook uh, uh, onmiddellijk gezegd... nou, dit moeten we dus echt gaan repareren. Ja. Nou, was een ongelukkige valse start, absoluut. Maar dat is, dat is bijgebogen. En nogmaals, ik houd staande dat partijen... die uiteindelijk het landsbelang boven het partijbelang zetten... en als mensen ook gaan zien dat dingen gaan werken... het is een vrij draconisch pakket, hoor, wat er in dat regeerakkoord ja, ja, zit. Als mensen zien dat, het... dat dat gaat werken. en ja, En verder is het een illusie om te menen dat als er een economische crisis is, dat die vanzelf overgaat. Tot nu toe hebben weinig mensen daar nog echt iets van gemerkt. En dat gaat de komende jaren gebeuren. En dat was, onder welke regering dan ook, was dat ook gebeurd. Zeker. Nou, de laatste vraag die ik daarover wilde stellen... ergens zult u eh, naar economisch herstel toe moeten gaan werken. Dus ik begrijp het. de crisis zit niet mee, het buitenland zit niet mee. Dat heeft u allemaal duidelijk uitgelegd. Maar is er iets te bespeuren van maatregelen? Vindt u, waarvan we denken. God, Nou, inderdaad, dat zou wel eens het consumentenvertrouwen kunnen gaan, gaan boosten. In plaats van alleen nog maar verder omlaag drukken. Want dat lijkt me een motor van een economie die moet groeien. Nou ja, en ik, uh, ik zie hem niet. Nou, ik wel. Uh, uh, maar daar gaan we het misschien straks nog over hebben. Thema armoede uh, bij de kerstboom. Nee, een van de dingen waar we het misschien nog over gaan hebben, is uh, uh, uh, meer wegen, betere wegen. Zorgen voor doorstroming, zorgen dat op de Tweede Maasvlakte, dat, dat je daar ook kan lossen... en dat je kan doorrijden. Daar heb je een tunnel voor nodig. Dat moet je dan wel aanleggen. En niet gaan zeuren dat er twee mollen doodgaan. Het dat is een dingen. prima onderwerp direct. Ik verheug me er nu al op. Wat doet u? Kortom, hoesten. Oh. <kluis> Gaat <kijen> het wel goed? Okay. Jawel. Nou, nou, gaat u het even hoesten, dan gaan wij, ja, ja. gaan wij eigenlijk iets heel ergs doen. We spreken straks met u ja, verder. alweer zo'n belangwekkend onderdeel wat wij moeten doen van de radio. Nou, het zou fijn zijn als jullie gaan bellen, vrienden die luisteren, als je het antwoord weet. En nee, het gaat niet over een tunnel in Japan, het gaat om het radiospel. Eén quote, drie nieuwsfeiten. Ah, is er nog een Ja, Het echte Jan ja, ik helemaal goed. Oh. Uh, heeft u nog wat een glaasje bij voor meneer Elias? Ja, komt eraan meneer Elias. Uh, maar, ja, We gaan eventjes het spelletje doen. Ik leg het nog één keer uit. In een citaat dat straks hoor horen krijgt uh, zitten drie nieuwsfeitjes vanmorgen. Oh, ja. Drie is natuurlijk de vraag. Uh, bel 0800 8012 als je ze herkent. En de winnaar krijgt de enige echte, echte, echte, echte Jan-t-shirt. Daarbij moet ik wel zeggen, uh, bel alsjeblieft als je het weet. Ja. Want vorige week ja, hadden we 12 twaalf keer niet, ja. niet wist te nee. Nou ja, goed. Laat maar even horen. De woordvoerder van de president zei het rechtstreeks op tv. Zingen, dansen is allemaal verboden. Het zijn de verontrustende bevindingen van een rapport dat volgende week verschijnt. Nou, dat is niet zo makkelijk. Maar... Ja, maar toch goed gedaan van die kabouter. We weer een complimenten. Ja, hoor dat uh, zo, maar Kleine kabouter complimenten. Ja, ja, ja. Nee, Dominique. Dat nee, was wel ja, goed. Ja, ja. Dominique. Dominique. Proberen. Hallo. Wat? Ja. Dominique. Dominique, dat was Dominique, jij. Dominique, dat was jij. Het was weer, het weer God, een ontzettend we dit weer. lange uh, uh, uh, uh, avond. Hier. Doe die maar weg. Uh, Richard. Dominique, dat was jij. Hoor het is ook Lekker. weg. De, de, uh, uh, uh, uh, uh, Paul. Dat is een stikkertje van Don Oh. Paul? Hey, echt Jan. Hi, Paul. Ben jij uh, vandaag dronken? Nee, zeker niet. Mooi. Heb je de oplossingen? Ik heb de oplossing. Kom maar ah, door. Prachtig. Zou ik er nog één keer doen, hoor? Nee? Ja, waarom niet? Jawel, dan ga de woordvoerder van ja, de president zei het rechtstreeks op tv: zingen, dansen, is allemaal verboden. Zijn de verontrustende bevindingen van een rapport dat volgende week verschijnt? Super. Ja, Amaranthus. Amarantis. Oh. Amarantis? Amarantis wordt de Japanse tunnel van deze oh week God. dan? God. Eh. Tunnel in Japan. <laughs> nieuws! <laughs> dat is ja? Ja, hallo, hallo, nieuws? Goedenavond. Goedenavond. Oh God. Hey, Jan Roos. Ja, hoor. Ik uh, durf het eigenlijk niet te zeggen, maar ik, uh, ja, ik uh, bekijk je al een tijdje, maar je begint steeds meer op kans om te lijken. Op wie? Gaston van de Postcode Loterij. Goedenavond, Henk! Inderdaad. God, uh, ik word er moe van. Ja, spel. die Cornelius, het is een flapdrol, nou. eerste klas. Nou, uh, hij zegt uh, dat hij links je, is. Je, het is links. de uiterst rechtse oliebol die er ook is. staat. Oliebol, goedenavond! Nou, zeg... Uh, Henk, we uh, vragen één simpel ding aan ja, je. Uh, uh, Geen uh, uh, drie antwoorden op, op de vraag. je vaak oliebol genoemd, uh, Ton? Uh, nee, nee, nee. En nee. stel dat je er één was, zou je dan met, met, met rozijnen willen zijn of neutraal? Nou, wel rozijnen met en, rozijnen en ook, ook, op, op. Wel, ook wel poedersuiker. Een beetje ik. poedersuiker erbij. Nou, uh, maar maar, maar dat, dat gescheldde politici vind ik wel heel vervelend, hoor. Ja, maar oliebol vind je dat erg? Nee, maar gewoon... Ik, die meneer valt wel mee, maar... Er wordt ontzettend veel op ons gescholden via die mails enzo. En ja, ik maar dat, is, dat is een maatschappelijk probleem, hoor. Nou, ik vind er heel veel gescholden. Leuk dat je erover begint, want we gaan zo over de maatschappelijk probleem. Hé, hey, leuk. Uh, toevallig. We hey, moeten even over het pokkenspel. Ik ben trouwens hartstikke ja, met zeg je zegt Nu zeg pokken. Oh, uh, ja, nou ja, uh, nou, maar spel. Ik heb het niet ja. tegen Ton, ik heb het over het spel. Kan iemand even bellen? Mario? Mario? Hey, gasten, ah. ik heb alle drie de antwoorden. Oh, kom, kom maar op. gauw door, hoor. Yes. Jan Roos? Oh, Poot en homo. Ja, hartstikke die goed. Die laatste twee zijn hetzelfde. Oh nee, alle drie hetzelfde. Wat een niveau. Nou ja, ze zien je maar. Het luisteraar niet alleen politie uit, maar ook... Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, eh? nee, nee. Want nu zeg je dus dat homo een scheldwoord is. En hebben we straks het COC weer aan de lijn ja, hangen. Sorry COC, zo heb ik het niet bedoeld. Het was meer in de geest van wat die man probeerde te zeggen, denk ik. Die dacht dat het te bedoeld was. Ik maar... klets je niet meer uit. Maarten! Nee. Ga ik nat hier. Maarten, ben je er ook nog? Kan jij alsjeblieft gewoon meedoen met spel? Ja. Zeg eens één een, een antwoord. Uh, um, iets met de woordvoerder van de uh, president. Ja hoor, Ja hoor, helemaal goed. goed, goed. Je hebt een t-shirt gewonnen. Fantastisch. Ik ben het zat. Ja, <laughs> ik ga niet nog twee Dankjewel. vragen. Zo is het goed, zeg. Hé, hey, wat is dit? Oh, leuk. Stukje muziek, Tom. I pulled in the Nazareth Was feeling bound half past dead I just need some place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 Hide. When I saw Carmen and the devil walking side by side Een stukje oude muziek, hè? Hartstikke leuk ja, de is band, niet. hoor. Wat? De band. Ja dat moest, dat moest, ja, dat moest Ton toch zeggen? Oh, sorry. Ton, weet je wat het is? Uh, uh, ik vertelde natuurlijk net aan jullie... Ja. dat mijn vrouw mij een sms'je stuurt... die weet dat ik bij Rachmaninoff afhaak... en dan naar het heden toe... En die zei, dit is muziek van de Band, schat, met Bob Dylan. Dus als ze daarna vragen, gewoon zeggen The Band. Nou, nou wat is, is dit, uh, Ton? <laughs> nou, The Band. Ja, nou, goed. goed. Dylan, muziek kennen, hè? Wat een muziek kennen. Nee, maar ik ben, ik, van klassiek weet ik erg veel. Ja. hartstikke leuk. leuk. Nou, daar gaat het volgende blokje o dan weer net niet over. Moet <laughs> ik het nog even, even kwijt aan de mensheid dat, dat, dat vandaag toevallige sterfdag is van Richard Clardenko. Denko, de basgitarist, songwriter en rockzanger die deel uitmaakt van band. Nee, dat, dat hoef je van mij niet te oh, delen met de mensen. 10 december 1999 in New York. Wat een onnodige, onnodige, ja, nou ja, die onnodige informatie, informatie wordt er ook wel bijgeleverd ja. en het, ja, nou. nou, je hoeft helemaal niks, joh, wat, Er zit nog ja. niemand op te wachten op deze dossierkennis. Nou, iedereen op zit te wachten. Trouwens, uh, uh, Leo Blokhuis gedoe zich. Ja, sorry. Vorige week sprak hij profetisch. Worden. En daarom bellen we hem deze week weer hongerig als wij zijn... de voorspellingen van ons meteorologisch orakel... de even beest. onweerstaanbare als onvoorspelbare Mark Putto! Mark Putto! Ja, dan moet je zeggen jongens. hi, jongens. Mark. Hoi, Mark. Hey Mark, Mark Putto! Dag, Jan. Dag. Hey, Mark. Alles goed, God, je goed. Godallemachtig, wat ding, waar ben je nou? Ja. Hé, hey, wat dan weer, hè? Ja, het is een beetje saai, hè? Nou, maar... Zeg, maar wat had je ook weer voorspeld... Waar wij zo van moesten opkijken, ja Mark? Nou, een week geleden heb ik toen uh, gezegd... dat wij over een week uh, afgelopen vrijdag toch wel rekening moesten houden met sneeuwval. Ja. En, uh, en toch behoorlijk lage temperaturen. Nou, dat hebben we natuurlijk gehad. Ja. Hè, daar hoeven we niet meer over uit te wijden. We hebben 20 centimeter sneeuw gehad in Nijmegen, Arnhem en omgeving. Hey Mark. Ik had bijna mijn etentje bij Jan Roos afgezegd vrijdag. Hè? Ik denk, maar Putter heeft voorspeld dat er ja. 100 meter sneeuw valt. En ik, ik, ik rijd... Ik, ik zeg tegen hem, wij kunnen niet gaan, joh. Dat is veel te gevaarlijk. Dus ja. Ik bel Jan op ik zeg, bestel die lam maar af. Nou. En stel de slacht maar uit, want dat, dat komt niet goed. Putter heeft voorspeld dat we, dat we tot onze knieën in de sneeuw moeten. Ik heb alleen maar zwarte snelwegen gezien. Ongelooflijk, hè? Ja. Ja, ja maar we dachten helemaal aan die sneeuwstorm des doods, maar hij is niet gekomen. Maar komt hij nog? Dat is de vraag eigenlijk. Ja, komt hij nog? Nou, hij is dus eigenlijk wel gekomen. Hè. We, moeten, uh, we moeten dat niet uh, bagatelliseren. Want in het midden en het oosten is, is gewoon wel die 15 tot 20 centimeter gevallen. Ja, ja dat is waar, maar dan wel heel plat. In Wageningen. Ja, Wageningen met name, en Nijmegen en Arnhem en omgeving. Oh ja. Goed, ik, ik zei het ook al bij uh, jullie collega's van, uh, van Pau ik had hier uh, Nadia Poesman op bezoek. Hoe nee, ik weet je meet het niet. Ik zou je één vertellen, je hebt uh, liever Nadia Poesman op bezoek dan uh, deze jongen, denk ik zo, Putto. Hé ouwe felle. <laughs> Ja, je gaat je ja. moving op het doel, man. Nou, die mevrouw doet de naam nou al naar de nou poesman. Nou, Poesman, hè. Nou, Poesman, goeiemorgen, Putter. Putto. Heeft ze nog een kracht? <laughs> nee, maar goed, jullie willen natuurlijk even, even weten wat het gaat worden. Nee, natuurlijk wel, nee. Of niet? Eigenlijk, ik ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. wat, wat ik eigenlijk je vooral wil weten... Ah. Nee, of je nog, of je nog uh, weet of de wereld ook vergaat op 21 december? Oh, nee, ja. yo, Jan, Jan, daar hou ik me niet mee bezig. Nou ja, nee. Wel waar, daar hou je je wel mee bezig. Dat is typisch iets waar jij je mee bezig houdt. Holistische ja, voorspellingen. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Nee, daar hou ik me niet zo mee bezig. Oh. Ik, ik denk dat er gewoon niks, uh, niks gaat gebeuren. Maar goed, dat weten we niet toch ook wel. Ja, nee, het is goed om te nee, horen. Maar ik wou nog vragen of je dan ook een uh, verkeersinfarct verwacht als de wereld vergaat? Nee, nee niet. Hey, Hé Mark, is... uh, dan komt er zo'n uh, code oranje, hè? Ja. Hey, en dan begint de KNMI heel hysterisch te doen. Code oranje dit, code, code oranje dat. En dan is er eigenlijk niks. Waarom doen ze dat nou altijd verkeerd? Ja, ik heb het wel eens gekscherend gezegd... dat het KNMI met, pas met een weeralarm komt. Het is natuurlijk een beetje een mosterd naar de maaltijd... als er al 10 centimeter sneeuw ligt. Dus altijd een beetje te laat. Kijk, en dat is ook de vigerende gedachte, denk ik, bij... Uh, bij uh, ja, het, uh, het establishment ook, van de meteorologie. Uh, in de zekere zin, ja. Als je tegenwoordig op je iPhone buienradar hebt... dan weet je al wanneer de sneeuw in Nederland komt. Hoe, het is bijna niet mogelijk om er zo ver naast te zitten. Ja, precies. Het is allemaal zo... Uh, zo voorspelbaar toch, hè? In nou, zekere zin. Ja, het weer. Ja, ook. Ja, dus het is bijna geen vak meer, Mark. Vrijdagochtend, joh. Ik word wakker. Ik denk, kijk, naar buiten. De hele wereld is wit. Niks. Ik krijg te horen. Oh, ja, de sneeuw is een beetje te laat. Ja, de sneeuw is... De sneeuw is te laat. Mark, heb je dat gehoord? Mark, de KMI. Ja. Jongens, de, de sneeuw heeft twee uur vertraging. Nou, ik, da ik dacht dat niet goed werd. Mark, Mark! ja. Ik ben niet zo scherp vanavond, hè? Nee, dat kun je wel zeggen. Wat nou ja, Poesman gesopen. is langs geweest. Ligt Poesman nog in? Ligt ja. Poesman nog? Op, ja. klaar voor maar, uh, Vorige week was hij ook niet scherp met die voorspelling, oh. toch? Nee, niet echt, meneer Elias. Maar dat gaan we hier niet op Nationale Zender nee, nee, zeggen, want dan krijgen we ruzie met. Uh, nee, met, Mark uh, is heel gevoelig over zijn voorspelling. Hij heeft wel degelijk. Uh, Mark, gehad... dat was een opmerking van Ton Elias ja. van de VVD. Daar, daar staan niet beter, wij niet he? achter, hè? Ja. weet je beter. We stemmen er ook niet meer op We staan er niet meer achter. Mark? Mark? Ja, lekker. Mm. Nou, lekker, Ton. Weglopers, als het lastig wordt. Gaat u verder. Maar goed, wat gaan we doen? Gaan we nog even kijken wat het gaat worden? Ja, ja precies, ja, precies. Wat gaat het worden? Wat gaat het worden? In ieder geval het wordt een klein beetje kouder de komende dagen, maar goed, dat zal duidelijk zijn. Maar wat interessant is, denk ik, richting het einde van de week en het weekend is dus echt interessant. Oh. Want uh, we komen namelijk in het overgangsgebied te liggen tussen de zeer koude lucht boven Duitsland en Polen. Zo. En de, ja, eigenlijk het opdringen van de zachtere lucht uh, vanaf de oceaan. Dat betekent dat er wel eens een LMG kan ontstaan. Het is een loefdmassengrenze. Het is een beetje een germanisme. Wat krijgen als... Heerlijk, wel. we nou? Heerlijk. Komen de Duitsers Luftmassa binnen van ja, Luchtmassa Maar goed, soms kun je de woorden in het Duits of in het Engels... beter uh, ...vertellen Super. dan in het Nederlands. Net zoals, zoals Schwanzgeile Loesniemfe. Dat vind ja, ik ook zo prachtig. Ja. Oeh. Ja. ja. Maar wat we zien is uh, aan de ene kant uh, sterke ontpopping van de, van de Russische beer. <laughs> dat is een heel krachtig hoog boven ja. het uh, noordwesten van Rusland. Ja. Ja. En aan ja. de andere kant diepe depressies boven de oceaan. Krijgen ja. we oosterwind, hè? Ja, oostenwind zit er wel in te komen. En wat nou het interessante is, denk ik... dat uh, zo rond het weekend de berenkoude lucht... Uh, eigenlijk tot stilstand komt boven Duitsland en Polen. Oh. En eigenlijk bij onze grens. Ja, nou, en prima. dat is wel... Het, uh, het uh, vermelden is waar, denk ik. Want het kan dus... Nou, Onweer? Ja, nee, het o, kan jeze. gaan uitdraaien op een buitengewoon koude periode vanaf het weekend. Oh jee, maar, maar, maar... Misschien ook niet, hè? Misschien ook niet. Nee, nee dan, Jan, dat Jan. heb je met voorspelling, hè? Nee, maar Jan, Jan Putto zegt dit, dat het op de grens ligt, hè? Ja, maar dan vraag ik me af wat het dan interessant maakt... dat ze het in Polen en Duitsland koud hebben. Ja, dat de kan de toch allemaal... moeten we... A, nou. de poolkleding aan... Nee, en de, oh nee. En de als je hè? naar Polen gaat. Ja. Hey, kijk, wat nee. het interessant is, ik moet nee. we even ja. kort toelichten en dan uh, stoppen we maar voor vandaag, denk ik. Oh. Kijk, dat er, er zit nou. een enorme pressie vanuit het oosten. Er komt een enorme bel met koude lucht en wat ik net al zei, die rijdt eigenlijk tot aan Polen, Oost- en West-Duitsland. Ja, maar ik die rijdt in beginsel net niet tot Nederland. Er moet oh, ja. ook maar heel weinig te veranderen ja. of die Scandinavische lucht die rijkt ook tot Nederland. En dan Kijk, zijn er rapen En dan en dan zijn we dus vertrokken in de periode, ja, ja. laten we zeggen tussen 16 en zo dus een beetje rond Kerstmis ja. voor een buitengewoon koude periode. moet je denken aan min 10, min 15 graden en ook en, regelmatig sneeuw. Ah, we hebben het over een witte kerst? Ja, de kans op een witte kerst wordt dan een stukje groter. Kijk, dan, ja. nou, daar daarom wel je punt toe. Daar, daar, Ja, Jij en de elfsteden toch? nee. Al, nee beeld, gooi hem uh, uh, maar he. in. Hé? Jongen, jongen, jongen. Mag, mag ik nog ja. één ding. Uh... Ja, zeker. zeker. Ja, maar, nee, maar niet door mijn. Oh, Net, goed, ja, niet, ja, Dus niet door mijn scoop heen. Uh, nog, nou, doe nog één keer dan. Mag ik nog één dingetje? Ja, doe de zin. <laughs> Dat is geen jongens en echt die andere het is niet te geloven. Maar Mark Putto, onze weerman, onze weergoeroe, zegt het. Dit is geen scoop, maar ik heb me kapot lopen... Moet je luisteren, ik heb me kapot geërgerd werkelijk aan het programma... De Wereld Draait Door met Matthijs van Nieuwkerk. Nou, wie niet? Ik heb de man vrij hoog zitten, maar ze begonnen een uitzending... Toen het even wat had gevoel, een graadje of tien. Een uitzending met Bos was uitgenodigd, alsof de 11e. Nu, was dat. Ja, oh. dus uh, de teneur van de uitzending was alsof de toch volgende week dinsdag wordt verreden. Dus buiten gewoon over... Begrijp ik, maar waarom praat je nou door die scoop van die Witte Kerst heen? Want dat snap ik niet, want dat blijft toch uh, overeind staan als een paal boven uh, de dekens. Eh, <lacht> <lacht> uh, Nee, nee, nee, geen... Ik bedoel, waarom die scoop er al in gooien? Ik heb niet gezegd dat het een witte kerst wordt. Ah ja, laten we, gewoon maar, laten we er inderdaad maar mee ophouden. Het is misschien ook beter zo. Ik zeg, volgende week dan zitten we, dan zitten we toch wat verder... in, die, in die richting die kerst. Dan is het iets van de zeventiende of ja. zo. En dan bellen we even en dan vragen we... Dan, ja. dan willen we ook harde voorspellingen, Mark, over de kerst. Nou, wat Jan Heemskerk inderdaad zegt... Uh, die, uh, ik, ik vind die Jan vind ik wel een aardige vent, moet ik zeggen. Ja, maar, ja dat ze weten we uh, al niet. Slijm, hè, een beetje. Ja, slijm, nee, Maar hij heeft wel een beetje visie en inderdaad... over. En wij week kunnen we natuurlijk veel ja, meer zeggen wat het gaat gaan. worden richting kerstmis. Ja, en over de week kunnen we ook meer zeggen hoe het de afgelopen week is geweest. We ja, hebt helemaal gelijk. Mark Pinto, mag je ontzettend bedanken, want je bent en je blijft onze grote meergrond. en dat is echt wel wat waard, hoor. Dag Mark! Dag Mark! Dag Mark. Okay, ja, dat is toch even leuk, hè? Ja. Nee, zoals, maar... zoals ook de verwachting van Maurice de Hond over drie jaar, vlak voor de verkiezingen, een stuk betrouwbaarder is uh, dan, de, dan de huidige. Nee, maar, maar meneer Elias, alle gekheid op een stokje. Uh, Mark Putto uh, nemen wij je niet in de maling. Want dan, uh, dan, dan dat gaan we niet doen. Dat is, ja, is uh, namelijk nou iemand die ook holistisch voorspelt. Ja, en dat ja. moeten we niet hebben. Nou, in, nee, in ieder geval, nee, nee. Ton Elias, je hoort hem al. weet alles van infrastructuur en luchtvaart. En belangrijke materie. Waar we het straks nog uitgebreid over gaan hebben. Want we gaan het eerst even met onze hoofdgast hebben over... iets wat heel belangrijk is op dit uh, moment. In namelijk? Die, uh, afgelopen dik, uh, wat? Namelijk, zei ik. ik. Ik zit al midden in mijn tekst en dan ga je heel hard namelijk schreeuwen. Daar raak ik van in de war. Namelijk de samenleving, meneer Eders. U kijkt op uw loosje. Nee, nee, ik ben eens even u, u bent, bent geboekt de... tot kwart overeen, hoor. Ja, helemaal Jeetje. goed. We, we, we zorgen nog we weg... geen seconde in de weg. Zou, we zouden het overwegen hebben, maar Doe. je nou, zou ook een paar andere er. dingen. Nee, maar... Maar geef gewoon antwoord. U, u bent de tegenwoordig. Geef. geef gewoon antwoord. Nou, dat is dan wel weer prettig dat u gewoon antwoord geeft. Ja, Boten, dan wegen, treinen, dat komt allemaal nog. Dus... Het geeft zo'n raar gedoe op de radio als u dan weer geen antwoord geeft. Nou, jullie hebben vast nog wel een paar spelletjes in de kast liggen, toch? Nou, nou we hebben de nou toch hoop ik wel gehad? Bent u dit weekend ook een minuut stil geweest? Nee, maar ik was het wel zeer eens met de beslissing om uh, die wedstrijden niet door te laten gaan. Helpt het? Ja, want nou, er wordt in ieder geval over gediscussieerd. Uh, ook bij mij thuis. Ja, maar heeft die mensen bij u thuis die mogelijk iemand doodschoppen? Nee, maar wel uh, uh, een voetballende zoon die de pest in had dat die wedstrijden werden stilgelegd. Uh, waardoor het gesprek daarover uh, vrijstijdig verhaal En Hoe ging dat van. gesprek een beetje? Nou, gewoon uh, dat, uh, <laughs> dat het waanzinnig is dat uh, op zo'n veld... Uh, ik vond die foto nogal indringend... die uh, uiteindelijk op de voorpagina van de telegraaf stond. En niet alleen vanwege de omvang. Um, allerlei mensen eromheen. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurt. En waanzinnig. En dat moeten we, ik weet niet hoe... Maar dat moeten, we, dat moeten we op de ene of andere manier een halt toe weten te roepen. Dat kan niet anders. Zeker weten, dat vindt natuurlijk iedereen. Alleen wat ik, mijn, mijn, mijn punt is: met zo'n minuut stilte. Hartstikke goed bedoeld hoor. En een stille tocht. En met, hals, met bandjes omlopen. En met die plastic bandjes. En met een sjaal. En, en, en, iedereen die daar meedoet... doet, die is in den beginnen al uh, hier voorstander van, nee. van. Van zeg maar uh, geen agressie op het veld. En ik denk dat niemand die een afwijking heeft, eh, want ik vind dat een vrij zware afwijking, dat je op deze manier geweld gebruikt tegen wie dan ook, dat die op een gegeven moment denkt: Goh, ja, het is inderdaad wel maf. Nu gaan we dit weekend niet voetballen. En nu ik er zo over nadenk, ja, dat doodschoppen van nee, mensen, maar, maar, maar, maar, dat maar, moeten ik, we ik, eigenlijk ik... toch niet willen met z'n allen. Nee, maar bent er niet meer juist. Wat je krijgt is sneller toch een discussie over. Uh, nou, ik zie het zelf als ik langs het veld sta af en toe. Echt gerotser in dat veld. Uh, en dat. Op een gegeven moment wordt dat normaal dat het bijna knokken is. Dat die, dat, die, dat die scheidsrechter een knal voor zijn kop krijgt. Bijna dat er gescholden wordt. Ik vind dat niet normaal. En ik vind het goed als we daar serieus over praten. Ik voetbal veteranen, 45 plus. Meen je nou? Stokoud. En er staat dus een zoon van een van de jongens van ons. Die is ook 25 of zo. Die zat al te fluiten. Die, denkt, die is zo aardig, op ze zaterdag er ja. En er staan dus die kerels van 45, 50 gemiddeld staan dan tekeer te gaan tegen zo'n joch. Als een of andere beslissings niet bevalt, Het is werkt ter hemel schijn. Met andere woorden, het is inderdaad een heel, heel ziek probleem. Want ik, vind het dus, ik loop dan weg meestal, ik hou er echt niet van. Maar dat is toch afschuwelend. Maar loop jij weg? Ja, nee, is ga... het niet de bedoeling dat je zegt... Hey, hou weer je bekje tegen de schijt, joh. Nee, ik zoek af het algemeen gelijkgestemde op Van, ik denk van... joh, eh, vind jij dit ook een beetje belachelijk? Prima, misschien moesten we ons dan maar... Hier niet bij bemoeien nee, het het niet mee hyper... bemoeien. nee, maar we zijn natuurlijk een hyperige samenleving aan het worden. Nee, maar is dit niet juist het probleem? Hoezo? Dat... Nou, omdat. Daar ga ja, ik hier ook bij staan schrijven, er staan er al 60 nee, en die nog aan. Maar de stelling van vanavond is ook: we hebben geen, we, we, het grote probleem is Nederland is het Nederlandse mannenprobleem. Dat wij liever dan maar wegkruipen dan dat we zeggen: hé, hey, doe eens even normaal, man, gast. En als jullie dan zeggen: wat moet je dan? Dan zeg je: wat moet jij dan, joh? Maar dat gaat wel joh. Nou ja, meneer Elias, heeft u nog een. Nee, iets... maar we zijn hyperig. En dat is niet goed. Neem nou hoe jullie dit programma beginnen. Kijk, voor mij mag alles, hè? Ja, maar ik ben uh, liberaal. Oh, wat fijn. Maar nee, maar, nou ja, ik zeg het mij voor de zekerheid, voordat er wordt gedaan... alsof ik uh, voor het knevelen van de journalistieke vrijheid zou zijn. Maar zoals jullie dit programma beginnen... met het geschreeuwen en tegen elkaar en tetteren. Het is, al, het is een vormpje. Maar dat, is, dat heeft toch niks met geweld zes, zes, zes, te maken? Nee, het is een Maar het is wel heel erg hyperig en opgenaaid. Opgenaaid, ja. Ja, de samenleving is opgenaaid. Elke week zeg ik dat tegen je. Nee, maar het is wel zo, jongens. Als je in het verkeer rijdt... En je doet even dit of dat meteen een vinger omhoog mensen die uitstappen. Jo, ton, als je, ja, je, je invoegt is... naar links en er rijdt 100 meter achter je iemand die flitstal, hm. Hoe je het waagt om... Maar, maar wat heeft dat nou te maken met de intro van dit programma? Dat zie ik niet helemaal. Nou, dan moet je hem nog maar even terugluisteren. Nee, maar hoe het is druk met muziek. Er, er wordt uh, een beetje hard gepraat en dat maar wij zijn Mensen schrikken daarvan, Jan. Ja, ja maar... nou, je kan wel verschrikken. Maar ik zeg toch niet, die, die, die, die, <tie> <tie> ik ben tegen en... agressie nee. en geweld. Nee, nee, nee, nee dat zeg ik toch niet. Ik geef het als voorbeeld van hoe hyperig en opgefokt we vaak doen. En Hoe dat, komt dat, Tom, dat, we dat dan? We, dat weet ik niet. Ik ben geen socioloog. Ik heb er allemaal niet voor gestudeerd, maar ik stel het wel vast. Je ziet het ook aan de journalistieke verslaggeving in Den Haag. Ontzettend heigerig. Het is, er is zo ontzettend veel in termen van snelheid veranderd. En natuurlijk ben ik een oude vent aan het worden. Sorry, excuus. Oh, maakt niet uit. Nee, maar dat, ik, ik maak me daar wel eens zorgen over. Ik denk van, moet dat nou, kan het nou allemaal niet even twee stapjes rustiger en even nog even nadenken. Hoe zouden we dat voor elkaar kunnen krijgen? Ja, nou, bijvoorbeeld door dit soort dingen te zeggen hè, en dat ook een serieuze discussie over te voeren. Alles moet snel. Alles moet snel. Iedereen moet binnen de kortste keren overal commentaar op hebben. Meteen. Ik heb oh, een stuk en er staat een staat, journalist, microfoon erbij. Ik zeg, Mag ik het stuk misschien nog even lezen? In plaats van dat ik me baseer op vier zinnen op teletext. Wat is dat voor waanzin? Er is, een, er is een verhaal, daar heeft een ambtenaar eh, drie weken op zitten, zitten, zitten studeren. De minister heeft ernaar gekeken, is nog een keer teruggegaan, is herschreven. Er staan drie zinnen op teletext. En dan moet ik er als politicus ineens wat van vinden, hè? Is er een Marokkaan probleem, meneer Elias? Nee, ik vind dit geen Marokkanen-probleem. Maar het, is er een Marokkanen-probleem? We hadden het nu hierover. En je relateert het aan wat Wilders daarover heeft gezegd. Dit is een Marokkanenprobleem. probleem Nee, dat is het niet. Dit is een heel serieus maatschappelijk probleem... waar in dit geval een aantal Marokkanen schijnt... want zijn verdachten, te zijn betrokken. En dat moet je dan ook natuurlijk niet onder het tapijt schoffelen. Zoals dat vroeger wel gebeurde. In de periode van de ideale multiculturele samenleving. En de, de, de sprookjes. Het mag gezegd worden. Maar je moet ook niet doorslaan naar de andere kant. Want ik ken verdomd En ben helemaal niet zo braaf in de multiculturele sector. Maar ik ken verdomd veel Marokkanen. Die prima werk doen en hard werken. Ja, natuurlijk. En, en, er, en er het beste van proberen te maken. Maar dat is het punt ook niet. Dus, dus wil ik niet spreken van een Marokkanenprobleem. Maar er is wel een probleem met de, met de Marokkaanse jongens. Dat, dat is toch wel aan de hand. Want met Antilliaanse jongens en met Hollandse jongens. Nee, met Hollandse jongens valt het wel mee, nou, he, cijfertechnisch gezien. Die, die, die zijn aanmerkelijk minder vertegenwoordigd in die criminele statistieken. Dat is absoluut een feit. Maar daarmee is het niet zo dat alle Marokkanen crimineel... en alle blanke jongens uh, uh, uh, nou, Lely dat Blank zijn. Het is ook nee, altijd de... een beetje een beetje statistische discussie. Wat moeten we eraan doen, meneer Elias? Volgens tegenwoordig tegenwoordiger moeten we strenger straffen? Moeten we juist meer compassie <laughs> hebben, zoals de PvdA een beetje voorstaat? nog 20 seconden om daar in de kant op te doen. Nou, denken. nee, ja, met, met betrekking tot het, het, het absolute intolerante gedoe. Of het nou ambulancebehoerders, politieagenten, grensrechters is. Gewoon stevig aanpakken en stevig. Nou, we gaan straks uh, verder met uh, Ton Elias hier bij de Echt-Jan. We gaan nu even naar het nieuws van één uh, uur, want dat uh, moet nou eenmaal ook gebeuren. Tot straks bij Echt-Jan met de Ton Elias. Tot zootjes. Tot zo. Bye.